Er zijn de afgelopen jaren meer defibrillatoren bijgekomen... maar nog niet genoeg voor een landelijk dekkend netwerk. Er zijn nu 25.000 AED's. De Hartstichting en Hartslag Nu willen dat er overal binnen 500 meter... een AED beschikbaar is voor mensen die een hartstilstand krijgen. Er zijn nog 1775 zones in Nederland waar dat niet zo is. De apparaten kunnen waarschijnlijk niet overal... precies in het midden van die zone komen te hangen. En dus schatten de organisaties dat er nog zo'n 3.500 AED bij moeten. De overlast door plaagdieren als ratten, mieren en wespen neemt toe. In de eerste helft van dit jaar waren er 700 klachten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de coronamaatregelen waren restaurants dicht, dus de dieren moesten ergens anders heen, denkt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Omdat mensen meer thuis waren, werden die dieren vaker gesignaleerd. De coronamaatregelen in Suriname worden vandaag verder versoepeld. Het uitgaansverbod wordt ingekort en sommige bedrijven mogen weer open. Het gaat onder andere om horeca, sportscholen en kappers. In overleg met de overheid hebben die voorzorgsmaatregelen genomen. Anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes blijft verplicht. Ook het onderwijs en het openbaar vervoer komen weer op gang. Suriname zegt de situatie grotendeels zonder controle te hebben. Behalve in het oosten van het land, daar blijven alle regels nog gelden. Australië sluit de grens tussen de deelstaten Victoria en New South Wales... omdat de coronabesmettingen in Victoria toenemen. De afgelopen dag met 127 nieuwe gevallen, een record. Vooral in Melbourne kwamen er veel besmettingen bij. Australiërs die Victoria nog uit willen, moeten een vergunning aanvragen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Er staat een krachtige westenwind en hier en daar kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.